En ik maar roepen. En ik maar roepen. Norma, pas op voor die pikdorser. Maar het was te laat. Hij had daar al te stekken. Bloed spoot over de nakker. Het beeld van het rode korenveld staat nog steeds op mijn netvlies gebrand. Ja, stond geen van u betere, Roger Wedunaar. Roger Leugenaar, ja. Maar ik het toch? Maar ik kan opmerken dat er opvallend stil voorbij loopt. Ik vind uh, dat hem toch een beetje een moddervier slaat. Dat is niet grappig. Er was daar helemaal geen kluit in dat riet. Een dwaalspoor was het. Een heel modderig dwaalspoor. Oei, eet die nu of wat? Morogito. Ah, sorry. Ik heb gewoon wat aan nacht nodig. Mijn vrouw is komen te gaan op die stormachtige zomernacht. Kletst naar beneden van de klokken door. Dat beeld van die duizelingwekkende in de staat nog steeds op mijn netvlies gebrand. Roger, het is genoeg, hè, jong. Ah, spook! Jongens, we jullie luisteren naar mijn man. Die heeft zot in zijn kop. Met de walk zal ik u wel vooruit halen. Als er hier bij ons iets, iets aardigs gebeurt, dan weten we wel wie dan de scheld moet geven. De wal. De minister? Ja, nee, Fabien Dondon. Dat de zo tegen Durby. De facilité, de Ah, bonjour. Uh, Moi, je suis Klaas Bavot. Et qu'est-ce que je veux? Spreekt u maar Nederlands, meneer Bavot. Dat is helemaal geen probleem voor mij. Uh, zeg maar, wat kan ik voor u betekenen? Wel, uh, ik voer een onderzoek naar de verdwijningen van Laura Pallemans en professor Motombo. En in het dorp zeiden ze dat u daar waarschijnlijk achter uh, dat u daar waarschijnlijk iets meer van weet. Oh no, is het weer zover. Ik zal u eens iets vertellen, meneer Bavo. In 1989, ik en mijn vrouw Aurélie zijn vol goede moed in dit prachtige boeketje Vlaanderen komen wonen. De verwelkoming door de plaatselijke bevolking liep niet van een leien dakje. Ik dacht dat zal na een tijdje wel verbeteren. Maar eigenlijk is het alleen maar erger geworden. Tot mijn lieve Aurélie me tenslotte verlaten heeft. Ze kon de pesterijen niet meer aan. Dan door een of andere administratieve kronkel werd er plots beslist dat Gotterdam een faciliteit in de gemeente moest worden. U ziet, ik begrijp de sentiment van de mensen hier wel. Eén francofoon in hun dorp en zij moesten plots al hun formulieren in het Frans invullen. Geen wonder dat ze een beetje geambiteerd waren. Start we brand! brand, brand, brand! En wat gebeurde er toen? Ja, u ziet, ik heb altijd mijn best gedaan om mij te integreren. Maar ik denk dat dit dorp daar gewoon niet zo open staat. Mijn goede vriend Kingsley, hij had hetzelfde probleem, hè? Professor Motombo. Dus u kende hem? wie? Oui, zijn verdwijning heeft mij diep geroerd. Eerlijk gezegd, voel ik mij een beetje schuldig. Hoezo? U moet weten... Kingsley was de laatste tijd een beetje bedrukt. Hij herhaalde steeds maar dat hij in gevaar was, maar ik heb dat toen weggelegd. Hier in Gotterdam, <laughs> zet jij constant in gevaar. Wauw, dat is echt een goede aanwijzing. Hebt u nog andere nuttige informatie? Eh, ben. Wel, jij bent anders dan de mensen hier. Alsjeblieft, dit is het dagboek van professor Motombo. Wauw. Het onderzoek vlot echt goed vandaag. Dat doet mijn hart plezier. Ik wens u veel geluk. Dank u wel, meneer Waal. Je je mij, meenten, nou, hé. Die jongen geeft mij hoop. Misschien dat er toch iets gaat veranderen in Gotterdam. aan de pa, Süd.